4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het regeringsbeleid. Dat is volgens hen te zeer gericht op de belangen van werkgevers en te weinig op die van werknemers. De demonstratie was georganiseerd door de vakbonden CNV en FNV. Mensen hadden vlaggen, borden en spandoeken bij zich met daarop teksten als: Bevrieste AOW-leeftijd op 66 jaar en flexwerk is pensioenroof. Het Rode Kruis geeft toe dat er fouten zijn gemaakt... rond het overlijden van een deelnemster aan de Dam tot Damloop in Amsterdam in 2016. De vrouw van 25 werd vlak voor de finish onwel. Ze was oververhit, maar in plaats van haar te koelen... snoegen de onervaren Rode Kruismedewerkers een isolatiedeken om haar heen. En ook besloten ze te laat om een ambulance te laten komen. De vrouw overleed vier dagen later aan een hitteberoerte. Het Rode Kruis erkent dat ook daarna fouten zijn gemaakt. Met name de nazorg naar de familie van de vrouw deugde niet. Naar aanleiding van de dood van de vrouw is onder meer de standaard EHBO-uitrusting aangepast. In de slaapkamer in Mierlo heeft de politie een grote partij zwaar illegaal vuurwerk aangetroffen. In drie dozen zat zo'n 55 kilo aan mortierbommen. Ze zijn afgevoerd door een speciaal transportbedrijf. De Brabantse politie kwam de mortierbommen op het spoor na een tip. Het vuurwerk lag in de slaapkamer van een man van 23 die nog thuis woonde. Burgemeester Raji van Rome is vrijgesproken van het afleggen van een valse verklaring in een corruptiezaak. En daardoor kan ze aanblijven als burgemeester en is een crisis in haar vijfsterrenpartij afgewend. Raji werd in 2016 gekozen als burgemeester van Rome. De zaak draaide om de benoeming van de directeur van de toeristensector. Volgens de openbare aanklager heeft Raji daarover gelogen over haar bemoeienis daarmee. Maar de rechter was er daar niet mee eens. Het weer, het blijft de rest van de dag overwegend bewolkt... en van het zuiden uit trekt een nieuw gebied met regen en motregen naar het noorden. Het is een graad of twaalf. Morgen af en toe zon, ook wat buien met kans op onweer... en het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanaf de Dijk naar Zaandam staat bij Avenhoorn 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. En op de A8 van Amsterdam naar Zaandam bij Zaandijk 3 kilometer. En ook 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechteruis ook is dicht. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 We zeiden het al in de vraag bij CFM. De jaren 80 zijn weer hot En dat mag weer zeker gedraaid worden op de radio. Ik zal deze zingen deze 1985, Elton John. En I'm still standing zo aan het begin van uur drie alweer. De tijd vliegt voorbij, uh, Cor. We ja. hebben we nog maar een uurtje en dan zit het er alweer op. Een uurtje nog maar. Een uurtje, ja. We kan er wel drie uur doorgaan. Jazeker, absoluut. Dat gaan, gaan we niet doen. Hè. Nee, wat gaan we in het uh, derde uur allemaal doen? Ja, we gaan zo meteen uh, praten met... Uh... Onze collega Jaap Koper. Jaap Koper die heeft een petitie gestart over de Formule 1 in Zandvoort. En dat is een tegenpetitie, omdat er een petitie is gestart door Rust aan de Kust. Nou, ik vind dat rust... Ja, nog een paar groepen. Ja, dat zijn allemaal mensen die er niet mee eens zijn dat de Formule 1 naar Zandvoort gaan komen. Ja, dat is natuurlijk wel jammer, want wij willen dat natuurlijk wel. En dan heb je nog de motie van de gemeente Bloemendaal. Ja, dat is ook een uh, zorgelijke ontwikkeling dat een buurgemeente uh, niet blij is dat het in Zandvoort goed gaat. Dat is natuurlijk een beetje raar. <tiek> ik heb hem uh, even opgezocht. En als ik het goed heb, heb ik hem zometeen voor mijn neus. En dat is een, uh, een motie Formule 1. Waar gaat dat heen? En die is van GroenLinks, PvdA, CDA en D66 Bloemendaal. Nou, en die vinden het dus niet uh, fijn dat er dus een uh, Formule 1 wordt georganiseerd straks in Zandvoort. En die willen dus een krachtig signaal afgeven richting de gemeenten in Zuid-Kennemerland... de provincie Noord-Holland en de MRA dat de Formule 1 in Zandvoort zeer onwenselijk is. En als het er dan toch komt? Ja, indien de plannen dus toch concreet worden... dan eisen ze dat uh, vervoer van bezoekers van de Formule 1 uitsluitend per trein, bus en fiets zal plaatsvinden. En dan denk ik van ja, waar bemoei je je mee? Eens even kijken hoe Jaap Koper daar zo dadelijk op gaat reageren. Ja, want die andere petitie rust aan de kust. Ja, ik vind dat rust roest. En dat hoort niet. En met dat zoute weer is dat natuurlijk niet goed, hè, want dan roest alles weg. Ja, dat is waar. Nou ja, zo dadelijk daar veel meer over met de, inderdaad de petitie van onze collega Jaap Koper. Verder hebben we natuurlijk het gedicht van de dag... Ja, en uh, dat is om kwart voor, vier, of, sorry, kwart voor vijf en het dier van de week om uh, half vijf. En ik heb nog een berichtje over uh, het programma ZFM Oud-Zandvoort. Wat ik graag natuurlijk even wil vertellen. Straks. Ja, want ik ga aan jou vragen welke gasten hebben jullie allemaal gehad Rob, ik heb dan een lijst. Dat kan je vast voorbereiden. Ik heb een lijst en dan kan ik wel een uur over praten wie er allemaal geweest zijn. En ik kan alleen vertellen dat in 2011 hebben we dat programma dat zijn we gestart vanaf het uh, Gasthuisplein. Toen nog in de oude studio. En we hebben meer dan 100 uitzendingen gemaakt. Nou, die heb ik allemaal digitaal waard. En die ben ik nu allemaal aan het uh, inprogrammeren in onze muziekcomputer. En medio maart 2019, dan willen we nieuwe uitzendingen gaan maken. Dat heeft ook een beetje te maken met mijn persoontje. Want ik ben heel druk met het, bezig met de verbouwing. Renovatie, die duurt veel langer dan, uh, dan gepland. En rond maart 2019 moet het wel eens een beetje klaar zijn. En ik ben dus op zoek naar mensen die dus willen meedoen met dat programma. Die willen dus presenteren en interviewen. En ook technici voor het schuiven van de knoppen en ja, het samenstellen van de muziek. En als je wil weten hoe het ongeveer gaat, dan kan je zaterdagmiddag luisteren. Ja, na Goedemorgen Zandvoort tussen 12 en één smiddags hebben we dan de herhalingen. Dat doen we dan de komende maanden. En dan pakken we gewoon oude uitzendingen van vroeger. Die gewoon heel leuk zijn om naar te luisteren. Want ja, het is nostalgie. En het is toen vastgelegd voor het leven. Het staat ook op een archiefwebsite waar alles wordt neergezet. De uitzending gemist momenteel loopt een beetje problemen. Want ze hebben wat dingen gewijzigd. Dus we moeten daar even een oplossing voor zoeken. Maar goed, al die uitzendingen van vroeger die staan daar dus wel op. Nou, die heb ik er allemaal weer afgehaald. Die heb ik allemaal geschikt gemaakt voor heruitzendingen. Want ze zijn nooit herhaald. En ja, daarvoor zoek ik dus mensen. Dus mensen die willen interviewen over een onderwerp van vroeger. En ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het oude zwembad van... Uh... Van Sonneveld. Oké. Okay. Dat, uh, dat hele gebouw dat is, uh, dat is weg. Waar kunnen de mensen zich melden? Ja, die mensen kunnen zich melden bij mij op het uh, CFM-adres. En dat is dan uh, C. Draaier. En Draaier is met één A en een lange I. Ik zal het even spellen. Ja, het is niet met twee A's, ook niet met een jij. D-R-A-I-J-E-R. Apenstaartje ZFMZandvoort.nl. Ik zal het nog een keer zeggen. C. D-R-A-I-E-R. -E apenstaartje ZFMZandvoort.nl. En daar gaan we dan in maart uh, weer mee beginnen. Hey mooi. En elke uh, zaterdag tussen 12 en 1 de herhaling van de oude uitzendingen. Hier is Alice Cooper. Dear darling. Surprised to hear for me. Bet you're sitting drinking coffee. Yawning sleepily. Just to let you know. Gonna be home soon. I'm kinda awkward and afraid. Time has changed your point of view. Come side like a hobo in the snow. How you gonna see me now? Please don't see me ugly babe cause I know I can let you down in all oh, so many ways. How you gonna see me now since we've been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 ugly pain Cause I feel I let you down, in know oh, so many ways Een beetje aangestoken door uh, collega Kort Draaier om gauw ouwe te uh, gaan draaien. Jo Alice Kooper, en how you can see me now. Nou, Jaap Koper, hij is uh, gearriveerd. dadelijk gaan we met hem uh, praten over uh, de petitie voor de Formule 1 in Stanford. Maar eerst vester. En als dan de collega Jaap Koper binnenkomt, gaat het allemaal een stukje vester. Vandaar ook deze plaats van George Harrison. Ja, Jaap, goedemiddag. Welkom. Ja, goedemiddag. Ja, daar is hij dan, ja. de man van petities.nl. Ja. ja, en ik ben, dan ben, heb ik ook nog een dubbele handicap. Dan ben ik een en een CFM Zandvoort medewerker. Dus ik, ja. ZFM Zandvoort moet ik tegenwoordig zeggen. Want uh, dan krijg ik weer het bestuur op mijn nek. ZFM Zandvoort. Ik heb een beetje moeite. Het is net erop Stenders. Die ook nog steeds voetbal uh, inside zegt, terwijl het Veronica inside is. En ik zeg gewoon nog, nou ja, goed. Uh, maar dat is een handicap, zeg ik altijd maar. Uh, omdat je dan, uh, je hebt een, ja, een bepaald standpunt uh, ingenomen. Uh, ik ben ook een antwoord aan. Ik heb ook een mening. En ik vind, als op een gegeven moment een uh, petitie is gestart door de tegenstanders... ja, dan zie je een paar van die uh, gefrustreerde uh, reacties uh, eronder van de voorstanders. Mm -hmm. En ik vind dat je dan op een gegeven moment toch een soort platform moet bieden. En sowieso ook voor de tegenstanders, dat wij als voorstanders ook een stem hebben. En dat ja, is de reden we... waarom ik die petitie ben begonnen. Ja, jij zat uh, van de week thuis en uh, ineens kreeg je dat uh, gevoel van ik moet daar wat mee gaan doen. Ja, ja nou, dus ben ik de petitie Formule 1 op Zandvoort uh, begonnen. Heb je er al spijt van? Uh, ik, ik heb wel gezegd uh, van de week op mijn Facebook... waar, waar ik, ben ik begon, aan begonnen, ja. Dus dat heb ik wel gezegd, ja. ja. Maar uh, uh, nogmaals, ik heb hem, vandaag heb ik, uh, heb ik hem breder getrokken... want uh, de, de mopperende en de asijnpissende en uh, de tegenstribbelende tegenstanders, dat is verwijderd. Dat heb ik laten doen en dat heb ik bewust gedaan. Want ik vind het ook uh, weinig respectvol... als je uh, als tegenstander een bepaalde mening hebt. Is niet de mijne... Maar ik vind wel dat uh, mensen hun mening ook mogen uiten. En ja, dat, dat ligt in een aantal voorbeelden uh, ligt dat, uh, gewoon uh, verborgen. Ik had uh, vanmiddag, uh, voor de uitzending, kwam ik erop uh, al tegen. En dan had ik het er ook uh, met hem over. En uh, gezegd van, ja, luister, we hebben gisteren ook even boodschappen wezen doen in Overveen. Hoe kom ik in het kwartier? En daar zitten ook nog mensen die uh, vroeger iets met het circuit te maken hebben. En die zeggen ook, wij horen het circuit dagelijks. En dan denk je, ja, dan mag je als voorstander ook best wel een kritisch geluid laten horen. En ik heb het toch ook gisteren geconstateerd. Je hoort wat. Maar dan kom je weer bij het verhaal van. Welle, uh, uh, hoe interpreteer jij het geluid? Vind je het hinderlijk of vind je het uh, niet hinderlijk? En ja. ik vind zelf, ja, ik ben iemand die um, groot geworden is uh, rondom een circuit met geluid. Ik ook. Ja, dan zeg ik op mijn beurt: van, van ik heb daar weinig last van. Maar ik kan me voorstellen dat daar mensen misschien uh, in dat Ramblaan kwartier zijn komen wonen en die kunnen zich daaraan storen. Ja, ja, heel... Dat zeg ik uh, gewoon in ja, alle nuances en, en noem maar op. En daar de, kan ik me iets bij, bij indenken. Dat zeg je nu, maar tot en met uh, 1985 hadden we hier gewoon een uh, Formule 1 race. Ja, Rob, maar En dan dan je... gold dat toen niet voor die mensen of zo? Nou, of maar... dat, dat, ik ga het nog anders... Uh, uh, de uitleg ga ik uh, anders geven. Uh, de Formule 1 van toen is uh, iets anders wat geluid betreft... dan de Formule 1 van nu. Uh, Volgens uh, mij dat maar zeg het ik op is het toen uh, En dan geluid. hoef ik echt niet met, uh, met mijn natte vinger. Maar als ik op een gegeven moment kijk naar, uh, naar dat geluid wat de Formule 1 motoren tegenwoordig produceren... dan is dat een stuk minder, omdat ze turbo's gebruiken. Je hoort ze bijna niet. Er, zijn, er is zelfs een jaar geweest. Nou, dan hoorde je ze niet eens aankomen in de pitstraat. Dus zo'n zo, zo, zo moment is het ook geweest. Mm -hmm. dat de, de, de turbo is, heeft zijn intrede gedaan. En dat heeft natuurlijk alles te maken... ook met de verandering in de techniek die uh, plaatsvindt op dit moment. Ja, uh, want op een gegeven moment... Moet je er iets mee? En ik bedoel, ik heb ook geluisterd naar de commentaren... die uh, de heren Plooi en Mol uh, daarover gezegd hebben. En dan blijkt dus uiteindelijk... Ja, dat dat geluidniveau uh, totaal anders is dan uh, van 85, waar jij het over hebt. En dan zeg ik ook nog, de wind is ook een bepalende factor. Want wind zorgt dat geluid ook heel ver uh, komt. Ja, heb ik bedoel, ook niet voor doorgeleerd, ja, nee, maar het is wel zo. Ik bedoel natuurlijk, in 1985 en daarvoor... hadden we elk jaar een uh, Formule 1-race... En toen de tijd waren er veel minder mensen volgens mij die daarover klaagden. Ja, nou dat, dat kan dat weet ik niet meer. Maar uh, ik, ik, ik weet wel dat, uh, dat uh, sommige zandwoorders, uh, ik denk de, bijna de meeste zandwoorders... die donderen uh, gewoon hun balkondeur of een raam open als er een uh, Formule 1-auto over het uh, circuit heen raast. Dat vinden ze gewoon een soort symfonie. Wat dat voor de zandwoorder betekent is natuurlijk heel veel... Maar ik, nogmaals, dan ga ik even weer naar de andere kant van de gemeente. Dan kom je uit bij mensen die dat minder prettig vinden. Ik zeg er wel bij, en dat is ook de reden waarom ik hem vandaag breder heb getrokken, die petitie. Ik vind dat mensen die bezwaren maken van een buurgemeente... dat mogen ze doen, maar ik vind het te ver gaan... als mensen op die manier een bepaald evenement of een festival daarmee lam leggen. En dat is de reden waarom ik ook vind dat je ook daar ook uh, over na moet denken. Want uh, het gaat om het plezier... wat een liefhebber heeft... voor het uh, bezoek aan een Grand Prix. Mm -hmm. Of een muziekfestival. In mijn geval, hè, ik, uh, ik hou van beide. Want ik uh, vind... Uh, muziek is ook mijn ding. En dan zeg ik, ja, uh, dan, moet je, dan moet je niet... Uh, als een soort uh, mopperaar uh, steeds lopen, lopen te zeuren... om, om maar je gelijk uh, moet willen en wetens uh, te halen... bij een, uh, een gemeentelijke of een provinciale instantie. Want dat... Dat vind ik. Dat, ja, ik vind dat een beetje spijkers op laag water zoeken. Dat, dat is mijn, uh, mijn standpunt uh, in dit hele verhaal. Ja, de klagers uh, zeggen van, uh, het is niet alleen uh, tijdens uh, die Formule 1 en andere hoofdevenementen. Maar 250 dagen per jaar wordt er gereest. Ja. Nou, dat... En daar hebben ze volgens mij met name moeite mee. Nou, 240 dagen, dan, dan moet je dus ook weer een onderscheid gaan maken in de 240 dagen dat het daadwerkelijk gereest wordt en daadwerkelijk niet gereest wordt. Het gaat om het gebruik van de bouw. Aan, Want het circuit uh, heeft als inkomstenbron uh, de baan verhuurd. Dat kan dus aan de raceplanet van, uh, van de familie Blekemolen zijn... maar het kan ook aan de race Rensportschool van Dylan Koster en Danny van Dongen zijn. En ja, uh, je weet gewoon als dat gebeurt... dan... Uh, zijn er gewoon pieken dat je dat geluid ook in de omtrek kunt horen. En de particularen met een auto in een hele vette uitlaatronger? Ja, kan. Of piepende banden en noem maar op op een parkeerterrein... een beetje lekker lopen driften op het oude uh, terrein van de sleepschool. Hè. Dat, maakt, uh, dat, dat, dat, zijn, dat kan storend werken. Dan hoor je aan de ene kant geluid en aan de andere kant niet. Nou ja, dat, dat denk ik van ja. Dan, daar moet je, dan moet je toch een beetje. Vind, en dan, dan komt ook weer de kritische noot in mij naar boven. Daar, daar zou je, wat, wat mij betreft, best wel op mogen letten. Maar ik vind 240 dagen. vind ik schromelijk overdreven. Dat vind ik dan weer wel. Ja, en de Formule 1 in Nederland. dat is gewoon mooi als het er gaat komen. Daar zijn we het met z'n tweeën over eens in ieder geval. Ja, ik weet niet of Kort Draaier het ook mee eens is. Cor ook. Ik ben het er helemaal mee eens. Ja, dat dus is een die, die ja, dus mee eens bent. Als het Salford niet wordt, dan moet het uh, als maar worden, toch? Nou, ik vind gewoon dat het zandwoord moet worden. Ja, ja als, eh, het liefst ook als... wel. Maar als het wordt, het niet wordt... dan is ja. Asser gewoon naar mijn idee de second best, denk ik. Ja, maar daar is uh, natuurlijk niet iedereen mee eens. Hè? Want ik uh, lees een berichtje over Magnussen. En die zegt, ja, Assen is net een grote parkeerplaats. <lacht> ja, ja, hij ja. heeft ja. het inderdaad gezegd. Er zijn ook zandwoorders die zeggen, Assen is voor brommers. hè? Ja, ja dat heb ik heel spannend van gezien. Ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, hoe vond je trouwens het bord wat ze van de week hadden geplaatst... op het uh, toegangsweg bij het circuit Zandvoort... van omleiding uh, TT-circuit uh, Assen 198 kilometer even omrijden? Het ja. is getaagd wel van humor, vind ik. Ik moest bord, lachen. En dat bordje eronder met uitzondering van Formule 1-auto's... <lacht> Ja. Ik moest erom lachen. En, uh, je, je kan ook nu zien hè, op internet dat, dat, dat de directie van het circuit in Assen, die zegt ook, ja, ja, we hebben onderschat dat de historisch belang van het circuit Zandvoort is hoger. Ja, en dat heeft ook te maken in 1952 toen Zandvoort een van de eerste acht uh, races waren op de eerste Formule 1 kalender. Dat, is, ja. dat heeft daarmee te maken. Ja, en Assen heeft natuurlijk nooit dat gehad. Uh, Assen heeft een geschiedenis als het gaat om motoren. Ja. Uh, dat gaat heel verder terug uh, dan dat wij in Zandvoort uh, motoren hebben gehad. Dus dat, uh, dat snap ik wel. Dus. Maar ik vind dat er, ja, als, je dan toch even over, als we het over Assen hebben... dat, dat kwam vanmorgen ook ergens uh, ter sprake. En dan denk ik ja... Uh, je kan heel zwaar als TT-circuit uh, daarop inzetten... en zeggen van, uh, nou, we gaan een beetje proberen de autosport uh, naar binnen te halen. De motor-GP-jongens, uh, motor die zijn daar niet zo blij mee. En ik denk dat je dan je doel voorbij gaat schieten... als je te veel als management uh, van een uh, circuit-assen... Uh, op uh, vier wielen gaat richten. Want dan vergeet je eigenlijk de basis waar het, uh, waar het om begonnen is. En dat zijn die motoren. Ja, is het circuit van ACR gebouwd voor uh, motoren? Mm, ja, dat, dat, dat, dat vind ik een beetje lastig om, dat, om daar een oordeel over te geven. Maar uh, als ik uh, kijk naar uh, en luister naar wat, wat anderen erover zeggen... Ja, dan zou, ik, zou je haast zeggen ja. Oké, okay, dan zou de veiligheid ook uh, in gevaar kunnen komen... als je daar met vier wielen overheen rijdt. Weet ik niet. Nee, dat weet ik niet. Ik, uh, het, is, het, het verschil tussen Zandvoort en Assen is ook uh, het verschil uh, dat uh, Assen plat is als een biljartlaken. En Zandvoort heeft nog uh, veel hoogteverschillen. En dat maakt dat je dan ook zo'n uitspraak uh, krijgt van een Kevin Magnussen en ook een Valtteri Bottas, om maar even wat mensen te noemen. Want dat zijn mensen die houden van een stukje uitdaging uh, op, een, uh, op een circuit. En Max ook. En Max ook. Maar dat zegt hij niet hardop. Nee. Maar goed, ik heb natuurlijk wel een beetje alles gevolgd op, op internet. Ik kan het niet 1, 2, 3 vinden... maar ik had een bericht gelezen... dat uh, de TT-organisatie had gezegd in de pers... dat als de Formule 1 gaat komen naar Assen... en de baan mm. wordt aangepast, trekken wij de licentie in... Oh, dat is nieuw voor mij. Maar het zou kunnen. Ik heb het gelezen. Ik kan het nu niet vinden, maar ik heb het wel gelezen. Oh, maar goed, dat, nou, dat is het gevoel wat ik ook heb. Dat als je te veel op het een richt en je wil heel graag alleen maar hele grote autosport evenementen... en je vergeet waar je eigenlijk oorspronkelijk je, ja, je bestaanslichten een beetje aan ontleend hebt... dat zijn de motoren. Dan denk ik, ja, dan moet je toch een beetje achter je oren gaan krabben. Want... Maar ja. goed, dat, wie ben ik? Kijk, ze kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, Assen is, is beter. Nou, ik vind het niet. Ik vind het dat in Zandvoort natuurlijk veel beter is. Want wij hebben natuurlijk wel een uh, heleboel hotels. Ook om, in de omgeving van de Zandvoort zijn er ja, natuurlijk heel veel hotels. Het hotel is ook leuk om te verblijven hier, met het strand en de duinen en noem maar op. Amsterdam, Amsterdam Beach. Beach. Ja. Zou, ja, we zeggen het gelijktijdig, Amsterdam Beach. Want dat is een beetje de. Ja, er zullen een hele hoop zandwoorden. Ze zullen ook weer uh, ons daarover uh, nu gaan vervloeken. Dus uh, Rob, uh, pas op als je straks uh, hier uh, om vijf uur de tent verlaat. Dat je niet aangevallen wordt door de bui. Wat heb jij nou gezegd? hoor? Dat zal maar even goed. Maar dus ik, denk, ik denk dat het promotioneel... is dat natuurlijk uh, gewoon een grotere uithangbord... als je het onder de vlag van Amsterdam zoiets uh, organiseert. En ik zeg nogmaals, er is ook een groot voordeel. We hebben Schiphol in onze achtertuin. En dat heeft, uh, dat heeft Assen niet. Luister. Het is toch een groot circus. Dus je moet snel uh, kunnen schakelen. En heus, ik uh, geloof echt wel dat uh, een Formule 1 uh, circus in bepaalde opzichten wel een beetje voorrang krijgen... om zo snel mogelijk hier terecht te komen. Want dat hoort bij het onderdeel organiseren van een, van een evenement. Dus ik ben daar niet zo bang voor. Ja, ik heb ook een heel leuk uh, ding gelezen. Die idee van iemand die had uh, gezegd... van ja in het Amsterdamse havengebied moeten de auto's geparkeerd worden... en met veerboten naar uh, drijvende stijpjes. Oh ja, we hebben vroeger nog die draagvleugelboten gehad. Hè? Die, ja. Bij Amuiden kan je ze... Uh, en dan een, een golfkarretje hier naartoe. Want uh, in Monaco doen ze dat ook. Hè? Als jij de Grand Prix van Monaco bezoekt... Ik ben er nooit geweest, maar ik weet wel van iemand... die dat ooit gedaan heeft. Je moet hem echt aan, uh, aan de buitenkant van uh, Monte Carlo... moet je hem neerzetten. Uh, Zo'n elektrische wagentje die brengt jou naar de plek waar je moet zijn. Nou, Ik zou zeggen, burgemeester Meijer, als u zit op te letten... dan is dit het ei van Columbus, om maar wat te noemen. Dan hou je de, de wegen vrij voor de, voor het, voor de hulpdiensten. En uh, hoeft niet iedereen uh, gewoon uh, straks... net als wat er op As is gebeurd... Uh, zes uur in een, uh, in, een, uh, op, in een auto zitten wachten... tot je een plekje op een, uh, op een parkeerterrein hebt uh, gevonden. Zo is dat, ja. We gaan nog even terug naar jouw uh, petitie. Mm. Oproep je nu, zo aan het einde van uh, dit interview. Oh. Niet? Nou, dat mag. Ik, uh, ja. ik vind, uh, vind als mensen dat uh, een, uh, een goede manier vinden om, uh, om uh, een, ja, een, een betuiging van steun te geven, dan mogen ze die petitie te ondertekenen. Waar kunnen ze dat doen? Uh, via petities.nl en anders moet je gewoon googlen Formule 1 op Zandvoort en dan uh, komt hij er vanzelf wel uit. En dan is hij uh, gewoon te vinden. Dus... En het ja. gaat mij niet om of die nou hier in Assen of in Zandvoort wordt gehouden... als we maar een Nederlandse Formule 1 race. Want we willen toch iemand hebben van het kaliber... Eh, Max Verstappen een eigen Grand Prix eh, eh, kunnen aanbieden. En niet dat we daarvoor naar Oostenrijk, België of Duitsland moeten. Zo nu... is het. Formule 1 op zoveel. Jij hebt een je, Cor? Ja, dan net in dit gesprek hebben we alweer vier mensen getekend, zag ik. Ah, oh, nou, dan heeft dat toch een mooie wat opgeleverd, denk ik dan. 432 mensen. Nou, hoe nou, lang draait die dat... sinds uh, de... Eén dagje later na Rust bij de Kust en ik uh, was, geloof ik, uh, uh, een paar uur verder... en toen had ik er al veel meer dan, uh, dan Rust bij de Kust. Dus. Ja, maar als je bij Rust bij de Kust, als je daarvoor bent, dan ga je toch niet in Zandvoort wonen? Nee, rustroest. Uh, rustroest. Uh, uh, rust, ja, zo heet de burgemeester ook trouwens hè, van Bloemendaal. Albert Roest. Ah, vandaar die uh. Uh, motie die is aangenomen. <laughs> hey, we hebben we hem hebben door. <laughs> ja, dankjewel voor je komst naar de studio. Ja. En we, en we wachten het gewoon af. Dat is ja. het enige wat we kunnen doen. Laten we dat maar doen. Dankjewel.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 Ja, en dan stopt hij er weer mee. Je hebt er geen zin meer in. Nou, oké, okay, dan gaan we het anders doen. Het uh, dier van de week, hoor. Ja, het dier van de week. Ik heb even gekeken op Dierentehuis Kennemerland. En daar staan natuurlijk wel heel veel dieren. Maar het, het goede nieuws is dat er de afgelopen week weer een aantal uh, honden en katten. een nieuw baasje hebben gevonden. Maar er zit er nog eentje in het uh, asiel. En uh, dat is een, een, een oude man. Een, een hond, een, een goede lobbers. Namens Gio. En zijn eigenaar is overleden. En hij heeft nog zeven jaar te leven. <laughs> en hij is dus op zoek naar een nieuw tehuis. Nou aandacht, daar is hij gek op en naar mensen is hij heel erg vriendelijk. Hij is heel enthousiast en een beetje lomp. En dat is ook hoe hij met uh, kinderen omgaat. Dus kleine kinderen, daar pas je niet zo heel goed bij, want die loopt hij gewoon ver. En uh, kinderen mogen natuurlijk wel bij hem wonen en dat wil hij natuurlijk ook heel graag. Ja, wat een mooi kopje heeft hij, hè? Het is echt dan uh, zo'n goede lobbers met van die, uh, van die hanglippen aan de zijkant en uh, hij kijkt ook een beetje vragend van, nou, wil jij mij hebben? Hij, hij staat ook in het zorretje op de website van het dierenthuis, Kennenland. En nou, als hij buiten gaat lopen... dan kan hij netjes met de riem uh, meelopen. Andere honden interesseert hem niet. En daar loopt hij gewoon voorbij. Dus hij is ook netjes opgevoed. Niet agressief naar andere honden toe. En samenwonen met een dame... dus een andere hond, daar begint hij niet meer aan. Hij heeft liever alle aandacht voor zichzelf. Traplopen, daar gaat zijn voorkeur ook niet meer helemaal naar uit. Dat is ook gezien zijn leeftijd. En hij zoekt dus ook een huis waar dat niet nodig is. Hij uh, speelt graag uh, met de bal. Potje voetbal met de nieuwe baas. En... Uh, hij zoekt dus een leuk behuis waar hij kan wonen. Een seniormaatje om lekker mee te wandelen en te knuffelen. En dat is Gio, de man voor jou. Het is een uh, zwarte, beetje witte hond. Een goede lobbes, ongeveer 7, uh, 8 jaar oud. En uh, is een uh, mengras, dochachtigen en berghonden. Kan gewoon bij andere honden. Kan alleen niet bij katten, wel bij kinderen die dan wat ouder zijn. Is gecastreerd en gesteriliseerd. Heeft geen speciale zorg nodig. En kan gewoon alleen thuis blijven zonder dat hij de hele huis uh, vol blaft. En dat de buren er last van hebben. Kan gewoon mee in de auto. En het gedrag aan de lijn is ook prima. En de basiscommando's, als hij zegt uh, stop en uh, kom hier... dan luistert hij daar gewoon naar. Is heel zinnelijk en maaks. En hij is groter dan 50 centimeter. En heeft geen vacht, tot weinig vachtverzorging nodig. Dus kijkt u even op de website van uh, Dierasiel Dierenthuis Kennemerland. En daar zit uh, Gio en nog veel andere honden en katten... en ook een paar konijntjes. Ja, hij wachten. zit er alweer anderhalve maand trouwens. hè? Dus... Ja, eigenaar plotseling overleden en dan zit uh, zo'n hond ineens zonder baasje. Oké. Okay. Dat, dat is gewoon zielig. Nou, we gaan naar uh, de Keesomstraat nummer 5. Voor uh, Gio of de andere leuke dieren die zitten te wachten op een uh, nieuwe baas of bazin. En bellen kan ook 023 57 1388. 57 1388. Zo dadelijk om kwart voor vijf. Koor zit er al helemaal klaar voor het gedicht van de dag. Het is lekker donker te worden hier in Zandvoorts. En dat dit soort muziek op de radio. Ja, dat klinkt wel goed. Yo, de Lionel Ritchie en Sela, Het is inmiddels uh, kwart voor vijf. Cor, hij zit er helemaal klaar voor. Het gedicht van de dag. En vandaag hebben we een heel speciaal gedicht, uh, Cor. Ja, ik heb uh, een gedicht van Imka Drommel. Imka Drommel, haar vader, is uh, onlangs overleden. En ze heeft naar aanleiding van dat gebeuren... een, uh, een gedicht geschreven over hoe zij haar jeugd heeft meegemaakt en ik zag dat staan op internet... en ik heb aan haar gevraagd... Uh, oh, wat een aangrijpend gedicht is dat. Mag ik dat gebruiken in het programma... Zandvoort op zaterdag voor als gedicht van de week? En ze zei ja. Oké, okay, bij deze. Het gedicht is getiteld... Papa. Borreltje hier... en biertje daar... het lijkt zo onschuldig... en dat is juist het gevaar. Humor of dronk? agressie en slaan... welke zou het zijn... We bleven liever bij je vandaan. Je zakte steeds verder. Jezelf niet meer verzorgen. Dakloos in een garage. Als je maar kon drinken, dan had jij geen zorgen. Toch nog even een eigen huisje. Het was bedroevend en ziek. In armoedige vervuiling. En geëindigd in een speciale kliniek. Ooit was je mijn stoere papa. En wat keek ik tegen je op. Zo zal ik je me het liefst herinneren. Want met de alcohol kreeg ik aan de stok. Dat was hem, het gedicht van de dag, papa. Het gedicht van Imka Drommel. Ja, en hier is uh, Sharky. It's hard. Dus is in ieder Sharky en A Ja, de Grand Prix uh, Formule 1, de kwalificatie daarvan... die gaat straks om uh, 6 uur uh, verstarten, Ja, Moet ik daar nog iets over zeggen? Zit je er al oh, klaar voor, nou, he, of Nou, uh, uur, ik, ik weet het, Ja, ik denk het wel, maar ik, uh, ik heb ook nog, uh, nog iets uh, van een potje koken. Dus het zal uh, een beetje heen en weer uh, schieten zijn, denk ik. Maar goed, dat uh, gaat wel lukken, denk ik. Ja, we hebben net de derde vrije training gehad. Ja. Wil je uh, weten wat Max gedaan heeft? Nou, ik ben er nieuwsgierig naar. Uh, P5. P5. Ja, dus Vettel. Dus plek Vettel 1. Vind ik Hamilton, ook zo Hamilton 2. Die, die autosporters die gebruiken P5, uh, undercut en uh, uppercut. Uppercut is volgens mij altijd uh, iets uh, in een boksen, denk ik. Ja, dan. en ik heb het nu over de VT3. Dus, uh... de v, ook zo'n <laughs> term, stint. Vind ik, dat, dat is ook een beetje een woord uh, wat je maar beter niet kan gebruiken in deze dagen. Want, nee, uh, inderdaad. <laughs> dus, dus ik denk, ja. Maar uh, Goed, ik, ik, ik, uh, ik vind het wel uh, leuk uh, om uh, te weten wat, uh, wat er nu uh, gaat gebeuren. Maar uh, even voor uh, alle fans... Ik uh, geef hem uh, wat minder kans uh, om een wedstrijd uh, te winnen dan, uh, dan in Mexico. Dus dat uh, denk ik. Ja, dat zegt hij zelf ook, hè? De ja? best of de rest. Dus uh, P5. Ja, maar uh, hij zegt ook van... ik moet er wel zijn als het uh, vooraan een beetje mis uh, dreigt uh, te lopen. Dan ja, moet hij er dat, ook staan. Dat kan hij wel. En een beetje regen op, uh, op een circuit als Interlagos... net zoals twee jaar geleden, dat uh, vind ik ook niet verkeerd. Hoor, nee, het ligt dan, tussen uh, twee meren, dus dat ja, kan zo gebeuren. Het kan zo gebeuren, kan zo gebeuren dus... Hoe dus je... beleef jij dat? Uh... Ja, Hoe ik dat beleef, dat is een hele goede vraag. Ja. Ik zie je uh... ook uh, gewoon uh, met, een, uh, met een zak uh, chips uh, op de bank in uh, de. Ik in, kijk uh... bij voorkeur in gezelschap. Of in... mensen die gelijkgestemd zijn. Gelijkgestemd. Ja, dat is heel belangrijk natuurlijk. Hè? Gelijkgestemd. <laughs> ja, gelijkgestemd. <laughs> gelijkgestemd. <laughs> dus ja, dat is niet in Bloemendaal, denk ik. Uh, nee, nee, nee, dat is nee, dus niet nee, met een... Nou, met een Bloemendaalse raceveen kan dat natuurlijk weer wel. Ja, maar nee. ik denk als je in een café zit in Bloemendaal... dat dat niet zo snel gebeurt. Nou, dan keer je de Bloemendaal als toch een beetje slecht. Want ik denk dat in een hemeltje of... Uh, daar, zou het? Daar, daar, zou het, uh, daar zou het naar mijn idee zomaar aan kunnen staan. Dus ik uh, wil niks... Uh, Zouden ze uh, kunnen bellen? Nou, dat gaat mij nou een beetje te ver. ver maar... Kijk naar, maar ik... naar de familie aan ja. Jullie ja. ja, maken er helemaal een potje ja. van. Hè? Ja. Nou, we gaan het uh, zien straks om uh, zes uur de kwalificatie. En morgen de race om tien over zes. Bord op schoot, zien, hè wat, uh, Rob? Max uh, Verstappen gaat doen. Wat het is zei je? Bord op schoot, hè, dan om tien over zes. Bord op schoot, ja. inderdaad. Ja. En even geen studiosport, maar gewoon de Formule 1. Geen Ajax? Nee. Geen Feyenoord? Geen nee, Ook niet. Dat is niet, niet belangrijk. Hij is niet belangrijk. Precies, de Formule 1, daar gaat het om. Dankjewel ja, voor de komst naar de studio. Ja, graag. Petities.nl en dan even zoeken op Formule 1 op Zandvoort. Toch? Ja, zo is het. We ah. Oh, wou je wat zeggen of oh, zo, eh, Cor? Ja, ik zit met vol verbazing te luisteren wat er allemaal draait. Ja, Dit is uh, Michael Jackson in Heal the Worlds. Eén van de laatste platen die we kunnen draaien. Okay. There's a place in your heart. And I know that it is love. And this place can much brighter than tomorrow. care enough for the living make a little space Good. Het zit er alweer op, drie uur. Dat is niet te geloven. Joh. Niet te, te geloven. geloven. Zo dadelijk om vijf uur gaan we voetballen trouwens. Vandaag uh, voor de beker en we moeten helemaal naar uh, Hooglanderveen. Nee, dat zijn geen beesten, maar het is gewoon een heel klein dorp uh, bij Amersfoort. Hooglanderveen? Ja, Hooglanderveen. Ja, ja. tegen SV Salford voor de beker. Dus 4000 uh, inwoners uh, hebben ze daar. En ze hebben ook een uh, voetbalploeg, Hooglanderveen. Hebben ze ook een lokale radio daar? Lo vast en zeker. Kun je het even doorblikken? <lacht> Dank je wel, Cor, uh, voor het uh, invallen vandaag op het laatste moment. Graag gedaan, Rob. En uh, wij zijn er volgende week weer met Zalvoort op zaterdag. En dan is, als het goed is, mijn collega Albert-Jan uh, ook weer uh, terug. En dan uh, ja, ja, ja, ja. zitten we gewoon weer tussen twee en vijf op de radio. Tot dan, bedankt. Dag. Doei. doei.